Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de brexit. De Britse premier Johnson en EU-commissievoorzitter Juncker hebben dat bekendgemaakt. Johnson spreekt van een geweldige nieuwe deal. Volgens Juncker is het hoog tijd dat het scheidingsproces wordt afgerond. Het is nog onduidelijk of het Brexitakkoord gesteund wordt door het Britse parlement. De Noord-Ierse partij DUP zei vanmorgen dat het akkoord dat toen op tafel lag, onacceptabel was en blijft bij die mening. Tussen Leiden en Hoofddorp zijn vanochtend zo'n 1400 treinreizigers geëvacueerd. Drie treinen waren gestrand vanwege een kapotte bovenleiding. Het treinverkeer is op dat traject nog steeds ontregeld. De treinen worden weggesleept. Wanneer de bovenleiding weer is gemaakt, is nog niet bekend. De Spaanse regering stuurt meer politie naar Catalonië... na drie avonden van rellen in Barcelona. Gisteravond liepen protesten tegen de veroordeling... van separatistische leiders opnieuw uit de hand. Duizenden betogers raakten slaags met de oproerpolitie. Ze staken barricades en auto's in brand... en bekogelden de politie met brandbommen. Tachtig mensen raakten gewond, de helft politiemensen. Ook in andere steden waren rellen. De protesten in Catalonië braken maandag uit... toen het Spaanse hoge rechtshof negen Catalaanse politici... tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeelde. Staatssecretaris Blokhuis onderzoekt of het telefoonnummer 113... beschikbaar kan komen voor de hulplijn van 113 Zelfmoordpreventie. Want het nummer van die hulplijn is 0900-0113... en niet 113, zoals veel mensen denken. Vanochtend werd bekend dat voor de tweede keer in korte tijd iemand zelfmoord had gepleegd, nadat hij vergeefs 113 had gebeld en niemand bereikte. Blokhuis wil voor het eind van het jaar duidelijkheid hebben over het aanpassen van het telefoonnummer. Het weer, in het Zuidoosten wat regen, verder wat zon, maar later ook weer kans op een bui. Het wordt een graad of 15. Morgen eerst zon, later buien en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4, de richting Amsterdam, staat tussen Hoogmaalde en Schiphol een file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zo is het Dat Ben ik wel trouw? Oh, nee, niet. Ja. En een hele goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoortlunch hier op deze donderdag. Donderdag, donderdag 17 oktober 2019. En we gaan lekker beginnen met Zandvoortlunch. Wat kan u verwachten vandaag deze zondag of donderdag 17 oktober 2019 bij Sandveld Lunst? Heel veel kan ik u vertellen. Zometeen hebben wij te gast Richelle Plantinga. Zij uh speelt in de nieuwe film White Star. En White Star is een film met Britt Dekker... en haar paard die gesponsord is door John de Mol. Dus daar willen we natuurlijk alles over weten... hoe dat paard was vooral. Of die samenwerking met Britt Dekker natuurlijk. Uh, verder uh, hebben wij... we uh, gaan het heel veel hebben over foto's. En uh, niet over de gebroeders komen... schatje mag ik je foto, nee. We gaan het hebben over fotostudio Zandvoort. Yoshi en Sharon zijn te gast hier in de studio. En wij gaan zo meteen praten over alles... wat met fotografie te maken heeft. Misschien ook in Zandvoort, maar ook daarbuiten natuurlijk. Verder, het laatste nieuws hoort u hier op de zender. We hebben het weerbericht met Jelmer Koper. En nog heel veel andere gezellige dingen hier op de Zandvoortse radio. Verder gaan we het hebben over de mediadag. Of de mediadagen die er geweest zijn in het land. Uh, hoe was Hilversum? Ik ben er geweest, dus ik weet er alles van. En daar gaan we het zeker zometeen deze uitzending over hebben. Heeft u een tip voor de redactie? Stuur het e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl Of kijk op onze vernieuwde website www.zfmzandvoort.nl We hebben ook een mooie Zandvoort-app of ZFM-app. Daar kan u gewoon bij de Play Store een uh, ZFM inzetten. In, in en dan kan u het downloaden bij allerlei stores voor in ieder geval uh, apps. In ieder geval, dit is een nieuwe Zandvoort-luncht. En wij wensen u natuurlijk heel veel luisterplezier. En we gaan er gewoon een gezellige uitzending van maken. En dat beginnen we met... Met, met, met, met, met, met, met... Ik wil bijna de, de artiest het licht draaien, maar dat is, dat is te vroeg. Met heel veel gezellige muziek, zeg ik. Met deze. A long, long time ago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 Tell yeah. yeah. yeah.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 day that I'd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 the Holy Ghost They caught the last train for the coast The day The muse En dit is En echt de laatste keer hoor, Pie, the levee, the en de studio zingt ook gezellig mee, drinken, This be the day that I die. Op de achtergrond en hartelijk welkom nogmaals u luistert nog steeds naar Zandvoort luncht hier vandaag op de donderdag. En uh, we zijn er weer gezellig bij hier op de Zandvoortse Eter. Um, en wie er ook zijn, uh, dat is natuurlijk Jelmer. Goedemiddag Jelmer. Goedemiddag. Hallo. Jij gaat zo meteen weer het weerbericht doen. Ja, Hoe en, was uh, je week? Uh, ja hoor, prima. Lekker uh, uh, uh, ja, prima. goedemorgen Zandvoort gedaan. Iets ja, later ook, dan ja, normaal. Ja, iets later. Het was uh, iets later. Goedemorgen, maar dat... Uh... Het, Het werd bijna goeiemiddag, dus. Ja, bijna goeiemiddag. <laughs> en we hebben natuurlijk twee uh, hele leuke uh, gasten. We hebben twee dames in de studio uh, van Photo Studio Zandvoort. Goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Wie zijn jullie? Vertel. Nou, ja, Sharp, Mag ik beginnen? Nou, ik ben Sharon. Uh, hey. En uh, ik ben de videograaf van uh, Studio Zandvoort. En uh, ja, dat doe ik samen met Josie. Samen met uh, Josie. Jo Josie, jij bent hè, van de studio. Studio, ja, ik ben, um, nou, ik denk dat de studio nu drie jaar uh, staat bij de Max Planckstraat. Ja. En uh, als fotograaf begonnen en nu langzaam aan het uitbreiden naar meer. Ja, want hoe is het ontstaan, jouw hobby tot fotografen? Um, ik denk eigenlijk al vanaf jongs af aan met uh, duiken en fotograferen en vakantie gaan. En uiteindelijk gewoon uh, eigenlijk mijn opleiding erin gedaan. Dus we zijn naar, uh, ik ben in, our, in Amsterdam naar school geweest. En tijdens mijn opleiding eigenlijk al gestart met mijn studio. Die eerst begon in de omgebouwde garage van mijn ouders. <laughs> en uh, inmiddels nu drie jaar uh, ja, langzaam aan het opbouwen in uh, Max Planckstraat. Wat eigenlijk wel uitgegroeid is tot, ik mag wel zeggen, een grote studio met uh, Nusje erbij als videograaf. En veel leuke klussen. Ja, want jullie doen heel veel, hè? Ja, ja. eigenlijk een beetje van alles. Wel veel particulier werk, veel uh, bruiloften, webshops. Um, maar ook zwangerschap. Dus uh, eigenlijk een beetje wat op ons pad aankomt. En uh, hoe is het bij jou, jouw uh, hobby als videograaf, ontstaan, Sharon? Um, nou, eigenlijk door ik uh, media en entertainment management ging doen, de opleiding, uh, op het in Holland. En daar kwam ik uh, inderdaad met uh, tv en video. En toen uh, merkte ik eigenlijk dat het video video ook wel heel interessant vond, en uh, het heel erg leuk vond om uh, video's in elkaar te zetten via. En het programma's en uh, ja, zodoende werd mijn hobby steeds meer mijn passie. Dus uh, ja, gingen Joos en ik een keer kletsen. En toen uh, dachten we, ja, waarom, begin waarom gaan we daar niet gewoon mee door? Wat, wat, wat, wat doet een videograaf? Uh, filmen. Ja, want, want normaal noem je dat uh, ja. op een andere manier meestal. Maar uh, videograaf is een nieuwe woord ervoor. Ja, dat is eigenlijk het woord dat wij eigenlijk altijd gebruiken ja, en kennen. Dat heb ik ja. En uh, ja, het is eigenlijk hetzelfde als die uh, foto's maakt, maar uh, ben ik aan het filmen op een bruiloft. Of uh, ja, tijdens een uh, webshop uh, doen we ook wel Sira, dat hebben we een keer gedaan. En zo uh, doen we bedrijfsvideo's, dus op een bedrijfsfeest filmen. Ja, dat uh, is heel verschillend ook eigenlijk. Helemaal leuk. We gaan weer even muziek, of muziek draaien. En dan komen we zometeen even weer bij jullie terug. Helemaal goed. Helemaal goed. En dat doen we met een echt oud Frans nummer. En dat is van de poppies.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 Bon ça non qui demande Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour Que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paix règne maître ce soir de moi Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué Hier op ZFM Zandvoort heeft u ook een tip voor redactie. Stuur een een mailtje. En dan komt het bericht bij ons terecht. En, uh, en wilt u adverteren op de zender? dat kan ook. sales.zfmzandvoort.nl Daar uh, zijn we op de bereik, bereikbaar voor te adverteren op radio en televisie. Jelmer, uh, ja, het is er doorheen, hè, de brexit. Ja, want van, uh, vanmorgen bereikt ons het bericht uh, via uh, AD uh, op hun website... Uh, heeft gemeld dat na lange onderhandelen een principeakkoord van de Brexit is bereikt. Okay. Er, is een, uh, er is dus een Brexit-deal en de onderhandelaars van de EU en van Groot-Brittannië zijn het eens geworden over een uh, stuk tekst die ze samen hebben opgesteld en die, ze, uh, die nu nog door het Britse en Europese parlement moet worden goedgekeurd. En uh, even kijken: de reacties erop, het Britse zakenleven begroeten deal. Okay. Uh, het Britse pond reageerde met een flinke stijging op de beurs ten opzichte van de dollar. Uh, om de deal door het lagerhuis te krijgen heeft de Britse premier wel de steun nodig van de Noord-Ierse DUP. Deze partij geeft vooralsnog aan niet te zullen instemmen met de, de huidige deal. Oké, okay, dus eigenlijk is hij er toch niet doorheen? Uh, of toch wel? Of ja, toch niet. Dat, uh, <laughs> zoals altijd bij dit is dat nog een beetje onduidelijk. Maar vanmiddag... Uh, Later vandaag meldt de website dat even kijken. Dan moet ik even goed lezen hoor. Uh, oh ja, uh, EU-onderhandelaar uh, Michael Barnier... Uh, die geeft uh, later vandaag nog een persconferentie in Brussel. Dus daar zullen dan ook nog uh, verschillende vragen worden beantwoord, uh, worden beantwoord... en meer dingen duidelijk worden. Oh, oké. Okay. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Ja, ja nou, dat is... Uh, Goed dat er eindelijk weer wat nieuws uit die hoek komt. En daar hoort toch wel een klein beetje een nummer van de Beatles bij, toch? Altijd. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be in my hour of darkness she is standing right in front of me speaking words of wisdom let it be let it be let it be let it be let it be, let it be. whisper words of wisdom let it be and when the broken hearted people I'm Ja, Let It Be hier yeah, op ZFM Zandvoort. En... Ja, we hebben nog twee leuke dames hier te gast. Josie en Sharon. En um, nogmaals welkom. Thank you. Thank you. Jullie zijn van Fotostudio Zandvoort. Uh, ik vroeg me af, Josie, uh, wat is nou een van je leukste klussen... als je daar nu aan denkt van ploep, die vind ik leuk? Ja, of we dat doen zoveel. Dus het is wel heel veel verschillend werk. En ja. ik denk dat ik juist de afwisseling van alles wat we doen... wel heel erg leuk vind. Um, we doen natuurlijk heel veel bruiloft de zomers. Dus... Eigenlijk iedere bruiloft is wel weer uh, anders en heeft wat speciaals. Maar juist ook afwisselend met iedere maand een webshop... beschieten we voor Olivia en Kate, een winkel in Haarlem. Um, met dat tussendoor. En we hebben ook de Coiffure Awards gedaan uh, afgelopen januari. Um, dus ik denk dat het allemaal andere shoots zijn... die juist in de combinatie het allemaal zo leuk maken. Ja, want uh, ook bijvoorbeeld, ik zag er iemand lopen van jullie uh, bij de, de afscheid van de burgemeester en de, welkomstbordel van de nieuwe burgemeester. Ja, ja. Uh, dat klopt. We dat hebben klopt. best wel veel uh, veranderd eigenlijk sinds januari, want ik, uh, ja, ik ben eigenlijk in mijn eentje begonnen. Ja. En uh, vooral de bruiloften, ook uh, heel veel uh, met flits werken we en spullen. Uh, dus daar is eigenlijk een meisje Bo uh, meegegaan. Uh, ja, sinds nu twee jaar al. Eigenlijk als een soort van second shooter. Uh, dat is nu ook uitgegroeid tot... Ja, zij doet ook haar eigen klussen voor fotostudio Zandvoort. Maar ja, toen kwam Sjaar en die ging videoen. En toen ging Bo veel klusjes doen met Sjaar. En daar stond ik er weer alleen voor. <lacht> Dus um, sinds kort hebben we ook Marjolein. Een uh, goede, ja, leuke meid, goede fotograaf. En die helpt ons ook weer mee. Uh, eigenlijk mij nu weer mee als second shooter. En doet soms ook wat klusjes alleen. Dus ja, op die manier zijn we eigenlijk lekker aan het uitbouwen. Wat sneller dan we gedacht hadden. Ja, want het is wel een hele onderneming, toch? Ja. Uh, mijn werk ja. is wel een beetje mijn leven, zeg maar. Ja, ja nee, het is echt uh, in één klap wel uh, een beetje... Heel snel gegaan nog met, met de ja, uitbreiding, zeg maar. Vorig jaar zaten we met koude witte ballen aan de, aan de bar... te kletsen over ideeën. nou en, een jaar uh, later... Uh... Met kaffiar. <laughs> nee. Nou, liever niet. Nee. nee. nee. En, uh, ja, en nu zitten we, hebben we het eigenlijk druk... en uh, meer te doen dan, uh, dan verwacht. En uh, gaan we eigenlijk alle kanten op. Is ja. het overweldigend? Mm. Het, nou, niet per se. Ja, ik denk dat wij allebei er heel nuchter in zijn. Ja. Het is gewoon leuk. En het is alleen maar leuk als mensen blij zijn met het beeld wat je levert. En daardoor weer terugkomen voor klussen. En ook weer mond-op-mond-op-mond op mond op mond reclame krijgen. Dus um, er gebeurt wel veel. Soms zit het wel eventjes dat je denkt van... Oké, okay, alles kan beter en alles kan, moet meer. En dat je eventjes met twee benen op de grond staat. En dat je even kijkt waar je eigenlijk al bent en wat je bereikt hebt. Dat heb ik me wel uh, gerealiseerd afgelopen jaar. Ja. Dus misschien ja, in die trant. Maar... Ik denk nee, dat we ik... allebei nuchter genoeg zijn om er gewoon op ons af te laten komen en we zien wel waar we heen gaan. Ja, maar... Ik denk ook dat het heel fijn is dat we, dat we samen zijn nu, dus dat we ook wel tegen elkaar af en toe kunnen zeggen: Hé, hey. of uh, nou gaan we even gewoon een, een wijntje drinken <laughs> of een ja. kopje thee, of wat er ook nou meestal wijn is. Ja. <laughs> <laughs> en dan uh, nemen we even pauze. <laughs> Hebben jullie nog wensen in jullie, uh, in jullie hobby, slash werk? Genoeg. Ja? Ik denk niet wel 1, 2, 3 op te zeggen. maar. Ja, gisteren ook een jaar was op een lekker op vakantie geweest. En we komen weer terug en uh, ideeën vliegen alweer over tafel. Ja, we moeten dit ja. doen, we moeten dit doen. En uh, ik denk dat dat ook nooit echt zal stoppen. Je wil altijd wel meer, we wilt altijd wel andere dingen, weer een nieuwe uitdaging zoeken. Ja. Nee. Dus ja, genoeg. Genoeg wensen we gaan zo meteen weer verder praten. Zo meteen het weerbericht en het, um, ja, het artiest in het licht hebben we ook nog voor u. En we gaan uh, draaien Mick Harm met uh, Jij gaat mijn liefde missen. En uh, hij was vorige week bij ons te gast. Toen waren we eigenlijk één belangrijke vraag vergeten te stellen... over nu, natuurlijk onze Zandvoertse talenten van um, Droomreis op Wielen geloof ik heet het. Um, over Wereldreis op Wielen op SBSS uh, van... Um, in ieder geval Sunny, daar wilde ik het nog over hebben. Maar het zijn helemaal vergeten. Maar daarom draaien we gewoon nog een keer zijn plaat. Mick hier op ZFM Zandvoort. Jij vindt nooit zo iemand als ik. Zo heet niet alles. Alles voor jou doet. Waar jij het ook zoekt, iemand die echt om jou geeft, zoals ik dat doe. Ik dat doe. Maar ik wens jou het allerbeste schat, jij beseft het op een dag. Ooit hetzelfde zijn. Iemand die zo bij jou past als jij bij, als jij bij mij. Oh nee, maak jij je maar niet druk op mij. Ook al ben je nu dan vrij. Straks heb je spijt. Hij mijn liefde missen. Die gaat mijn liefde missen. Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt... en de kans op neerslag neemt toe in Zandvoort... met vanavond nog wel regen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 15 graden... en is de wind matig. Windkracht 3. Vannacht is het bewolkt met kans op motregen... en koelt het af tot ongeveer 11 graden. De komende dagen zijn er opklaringen... en neemt de kans op neerslag af in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 14 graden... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 10 graden liggen. De wind is matig tot windkracht 4. Dit was het weer van Weerplaten. ZFM en Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, we gaan nog verder even praten over fotografie. Dames wat, wat vinden jullie bijvoorbeeld van het programma Het Perfecte Plaatje? Kijken jullie ernaar? Ja, ik heb het wel gezien. Maar ja. vorig jaar. Vorig jaar? Ja, dubbele mening denk ik. Dubbele mening? Vertel. Het is gewoon wel een heel leuk programma om te zien en te kijken wat voor ideeën en uh, dingen er stromen, zeg maar. Ja. Maar ja, het zijn natuurlijk wel vaak wel bekende Nederlanders. En die worden dan een soort van wel verteld hoe ze het moeten doen. En dan zijn ze ineens een hele goede fotograaf. Dus... Ja, net als Hubert het dan bedoel je, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> nee, het is wel leuk, maar ja, het zit ook een beetje een dubbel randje aan, denk ik. Ja. En um, hebben jullie ook, bestaat er ook een opleiding voor fotografie bijvoorbeeld? Um, hebben jullie die gevolgen? Hoe, hoe hebben jullie het geleerd? Ja, ik denk dat het fotografie best wel een beetje zelfmeet en videografie ook is. Ik heb wel uh, opleiding aan de school gedaan. Uh, meer de een soort van vormgeving, een beetje kunstzinnige gedeelte, zeg maar. Ja. Die achtergrond is denk ik op zich best wel goed om te hebben. Omdat je dan toch net eventjes iets anders gaat kijken. Maar voor de rest, uh, ik probeer ieder jaar een workshop te doen. Ieder jaar wel een uh, paar dagen ergens heen te gaan. Ik heb in Milaan gezeten, uh, een maand. Um, gewoon net weer eventjes wat, ik, wat meer inspiratie op te doen. Ik denk dat je vooral heel veel leert van doen, doen, doen. En ja. een beetje portfolio werk, of ook bij blijven houden tussendoor. En ja. als, je, als je denkt uh, bijvoorbeeld aan, uh, aan, aan video... Neem aan dat dat ietsje moeilijker is, uh, het editen bijvoorbeeld. Ja, het edit is wel iets wat je, wat je moet leren. Dat heb ik, uh, de basis heb ik wel geleerd toen op school uh, ja. tijdens mijn mediaopleiding. We hebben een heel st een klein, klein stukje daar uh, les in gehad en uh, ja, video heb ik eigenlijk voornamelijk gedaan uh, vanuit mijzelf en we hebben wel, ja je hebt op school hadden wij de mogelijkheid om, uh, om spullen gewoon te huren. Uh, of te lenen. Dus uh, ja, dat deed ik vaak. En dan, uh, ja, gewoon doen. En uh, rondvragen aan mensen die er al wat meer verstand van hebben. En dan uh, kom je al heel ver. En dat is eigenlijk een beetje hoe ik het mezelf heb aangeleerd. En uh, ja, en nu uh, fotografie Heer uh, je ja. En elkaar ook <laughs> ja. um, gewoon helpen. Van nou, doe het de volgende keer zo. Of denk eens hier aan. Of als Sjaar ziet van... Hey Joos, uh, ik weet niet wat je hier gedaan hebt. Of misschien is het leuker als je net even iets langer had gewacht voor dit shot. En als ik weer tegen haar zeg van... Oh, voor de volgende video had je dit standpunt beter kunnen gebruiken. Dus ik denk dat je elkaar ook wel naar een hoger level tilt. Ja. Dus lekker samenwerken tot een mooi project. Ja, ja het zeker. is voornamelijk ook gewoon inzicht, denk ik. Je moet wel... ja. Ik denk wel dat je het een beetje moet hebben. Denk, ja, hebt, bij ons gaat het misschien net even iets makkelijker... omdat je dingen sneller ziet als bij iemand anders, maar ja, je moet wel uh, beetje een, beetje feeling, een beetje feeling hebben om ermee te beginnen. <laughs> ja. En uh, ik neem aan dat jullie ook buiten Zandvoort uh, foto's maken? Ja, overal ja. eigenlijk. Door het land? Ja. ja. Volgend jaar ook een uh, bruiloft uh, op zijn kindels en we zijn al een paar keer naar Dennen geweest. Dus ja, eigenlijk reizen we het hele land door. Het is meer van, ja, Zandvoort is onze thuisbasis. Ja. Ik ben begonnen op het strand met mijn eerste bruiloften. Dus je merkt toch wel vaak als je geboekt wordt... dat je een soort van gekoppeld zit aan water. Ja. Wat ook wel weer heel leuk <laughs> is. Maar nee, uh, ja, het hele land door, dat maakt het ook zo leuk. Op een gegeven moment uh, ja, wil je toch ook wel eens eventjes uh, het Zandvoort uit. Ja. Zijn er bijvoorbeeld ja. ook bekende mensen die jullie benaderen... bijvoorbeeld voor fotoshoots of uh, dat je langs een rode loper moet staan... Nog niet. Nog niet. <laughs> nee, ik denk ook dat, niet dat echt wij echt. net iets anders doen als per se langs de rode loper. Hebben, onze shoots zijn meestal echt gepland en over nagedacht. En niet ja. zozeer uh, ja, uh, journalistiek. Of uh, nou ja, ook wel een stukje journalistiek, maar op een andere ja. manier. Nou, zometeen gaan we zeker nog even ja. door met jullie praten. Uh, ondertussen hebben we ook nog een leuk berichtje, uh, Jelmer. Ja, want uh, Julius ja. Jaspers, en die ken ik uh, best wel... want ik heb hem me meegenomen aan het uh, programma uh, Het klinkt smakelijk. Dat was hij jurylid. Uh, die komt naar Zandvoort. Hey, jij weet er meer over. Ja, uh, helemaal in het thema van Zandvoort Goes Wild, want natuurlijk uh, waar de maand oktober uh, natuurlijk in het teken staat van Zandvoort Goes Wild. En speciaal voor deze themamaand organiseert Curious Zandvoort op uh, donderdag 24 oktober een barbecue workshop, Wild Cooking, ja. uh, georganiseerd door niemand minder dan dus topchef uh, top kok uh, Julius Jaspers. Uh, je leert het uh, wild bereiden op een green egg om vervolgens aan tafel te gaan in de brasserie van Curious voor een compleet drie gangen menu, inclusief drankjes. Uh, Julius Jaspers is uh, dus een Nederlandse kok en schrijver van kookboeken. Hij was uh, onder andere mede-presentator van Top Chef uh, tussen 2010 en uh, 2013. De uh, workshop start om 4 uur. En uh, een kaartje is 80 euro per persoon, inclusief diner en drankjes. En uh, Curious Zandvoort is te vinden aan de boulevard Barnaar 30. Uh, wilt u nou meer informatie, uh, ga dan even naar de website www.zandvoortgoeswild.nl, uh, ook om daar te reserveren. Nou, helemaal uh, mooi. Uh, ook een leuk, leuk ding dat Zandvoort uh, Coast Wild. Allemaal leuke evenementen die daarbij uh, worden georganiseerd. Dus dat is wel helemaal, uh, helemaal super, toch? Ja, ja. en ook, uh, dit, dit, uh, ook dat zo'n uh, zeg maar landelijke uh, presentator nu naar Zandvoort komt. Uh, zo'n landelijke kok, bedoel ik, ja. is uh, best bijzonder. En ook uh, maakt het evenement ook wel uh, speciaal. Oké, okay, dankjewel, Jelmer. Hallo mijn naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Op het hart, op lees wat voor leven jij leidt. Deze liefdesbrief voor een andere vent is puur bewijs, maar wat jij steeds ontkent. Ik hoop jij niet meer, niet meer onderuit. Het is over en uit. Ik vertrouw je niet meer. Zus van jou vallen nu op een plek Als ik bedenk dat ik jou heb vertrouwd Word ik langzaam aan gek Jij bespeelde mij, ik geloofde jou Jij beloofde mij eeuwige trouw Maar in tijd was ik jou al Jij had mij weer misleid Ik vertrouw je niet meer meer. Ik heb je betrapt voor de zoveelste keer. Ik vertrouw je niet meer. Ik wil het niet meer. Verstrikt in het web van jouw leugens, maar nee, ik vertrouw je niet meer. Ik kan het niet meer. Ik heb je betrapt voor de zoveelste keer. Wat was de optreden vet uh, tijdens, uh, ja, tijdens Yves Beeren nodig uit. Natuurlijk afgelopen zomer op het Raadhuisplein. Daar trad uh, Thomas Berg op. Daar hoorde, dat hoorde u in ieder geval hier op de zender. Hey, uh, het is uh, vandaag 17 oktober. En er zijn heel veel artiesten en bekende mensen jarig. Waaronder, waaronder deze. Moet je eens luisteren. Ken jij deze nog Jelmer? Of Josie uh, of Sharon? Okay. Een dansje erbij, toch? Ja, er zit ook een dansje bij. Maar als ja. je naar Turkije op vakantie gaat, hoor je deze nog steeds. Oh, ja. Maar dat is de Turkse Tarkan. Wat is die jaren vandaag? Maar er hoorden. Hoort ook gewoon iets. Maar luister nog heel veel kort. Azam... Waarschijnlijk nog nooit Turks gedraaid hier op de radio bij Stanford. Het, het, het gaat vooral om deze die er nu aan gaat komen hoor. Oh nee, kon nog niet. Ik kan wel het nummer duur te lang draaien. Ja, yeah. gewoon <laughs> yeah. ah, Daar komt ie hoor. Daar gaat hem om. Daarom ken ik hem nog. Daar komt ie. Dat was hem. Daarom, daarom kennen we het nog. Ik kan het geen eens uitspreken hoe het nummer heet, maar dat was voor van Tarkan. Die is vandaag jarig. En uh, Jelmer maar als ik uh, zeg kroepoekje. Waar moet jij dan aan denken? Uh, nou, als ik, dan denk ik aan uh, Jos Brink, toch? Die... Ja, want die noemde Ria Bremer, of nee, ja, Sandra Remer. Dan nou, dus doe ik het weer, ja. hè. He? <laughs> Sandra Remer, die noemde hij zo altijd in zijn tv-show. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Nou, die is, uh, zou jarig zijn, want ze is op 6 uh, juni overleden. 2017. 2017 ja. En uh, vandaag zou ze jarig zijn. En uh, weet jij ook hoe oud ze is geworden? Of zou worden? Uh, even kijken, ja. Het is, uh, dan moet je me even helpen. Normaal staat het erbij, hè? nu ja, niet. Dat, even kijken. Uh, <laughs> omdat, omdat ze overleden, Lapa zitten. In ieder geval, zij is 69. Ze ja. heeft meegedaan aan het Songfestival. Een heel veel mooie muzikale. Dingen gedaan, op televisie ook uh, behoorlijk wat, hè? Ja, ja zeker. Ja, ik, zie hier, uh, ik zie hier inderdaad het uh, Songfestival staan. Ze ja. dus heeft uh, nog uh, tot in de jaren negentig. Uh, ja, uh, in ieder geval albums heel, uitgebracht heel en muziek. En, en uh, ja, waaronder natuurlijk, uh, waaronder dit nummer, die gaan we natuurlijk niet draaien, maar moet ik hem wel openzetten. Dit is van het Songfestival, hè? Ja. In ieder geval dit nummer. En um, uiteindelijk hebben ze natuurlijk uh, allerlei andere nummers uh, uitgereid. In ieder geval, dit is van vandaag De Artiest in het Licht.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 was het artiest in het licht van vandaag. Op 17 oktober. Ze zou jarig zijn of vandaag. Ria. Nou, doe ik het weer. Nou, maakt niet uit. Sandra Remer, Dat was het. In ieder geval, we gaan weer luisteren naar muziek. En zometeen in na tweede uur zijn we bij jullie terug. Natuurlijk met de uh, fotostudio Zandvoort. En, en nog veel meer. We hebben Richelle Plantica. Zometeen ook nog de gast. Die in, het, uh, in de film White Star... Uh, ja, acteert. En uh, in ieder geval uh, een van de hoofdrollen heeft. En uh, daar zijn we natuurlijk als Sandwoord hartstikke trots op. En daarom gaan, uh, gaan we het er zeker even over hebben. Hoe haar samenwerking met Britt Dekker bijvoorbeeld was. <tied>